Kredifantijn met het NOS-journaal. Oekraïne heeft zo'n 190.000 burgers uit de frontlinie geëvacueerd. sinds de start van de Russische invasie. Dat meldt de Oekraïnse vicepremier Vereschuk. Voor die evacuatie is gebruik gemaakt van zogenoemde humanitaire corridors. Er zijn er nu twee in gebruik bij Kiev en Luhansk, aldus de vicepremier. In de belegerde stad Mariupol is zo'n humanitaire corridor slechts gedeeltelijk operationeel, omdat er wordt geschoten. In het centrum van Mariupol wordt op straat gevochten, meldt de burgemeester aan verslaggevers van de BBC. De straatgevechten maken het lastig voor reddingswerkers om mensen uit de schuilkelder onder het theater te halen. Het werd woensdag door de Russen gebombardeerd. Er zouden zo'n duizend tot tweeduizend mensen in het theater hebben geschuild. Bij de legerbasis in Mykolaiv in Oekraïne is de bergingsactie nog steeds aan de gang. Er zijn zeker tachtig lichamen geborgen en er liggen nog tientallen onder het puin, zeggen verslaggevers ter plaatse. De legerbasis werd gisteren getroffen door Russische raketten. In België is de accijns op brandstof verlaagd. Een liter benzine kost nu net over de grens bij Tilburg 1,77 euro. Op veel plaatsen in Nederland is dat 2,40 euro. Gevolg is een toeloop van klanten uit Nederland. Hier worden de accijns pas op 1 april verlaagd... ter compensatie van de fors gestegen brandstofprijzen. En die zijn weer een gevolg van de oorlog. En Paus Franciscus heeft nieuwe regels opgesteld voor het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk, de Curie. Vanaf komende zomer kan elke gedoopte katholiek, man of vrouw, een topfunctie krijgen. Er is negen jaar gewerkt aan de nieuwe bestuursregels. Sommige zijn al geleidelijk doorgevoerd. Het weer, vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 1 graden. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vooral in de middag valt wat regen. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. We dus startvielen op de A10 Noord, de buitenring bij Amsterdam, hemhavens, 2 kilometer met nog geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM, net nu. Entertainment for you.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 De oceaan waarin mijn liefde bloeit. Zij in mijn ziel, water valt op een wiel, draait en draait. In het allerdiepste Oceaan waarin mijn liefde vloeit, wijze woorden van uh, uh, ja Belinda Kineer en Zeven Oceanen was dit. En um, ja, we, uh, ja, we hebben eventjes uh, gedacht gezegd, Jason Elewoud was hier uh, aanwezig in de studio. En uh, ja, die gaat nu weer uh, terug naar Breda en wij gaan weer lekkere muziek draaien. En dat doen we met een nummer uit 1980. Ja, dat is al een hele tijd geleden. En dat is een, uh, ja, een lekker nummer dat, uh, dat past bij het zonnetje hier En dat is een uh, Eruption. Eruption, en zij hebben het over Go, Johnny Go. Blijf erbij op die 106.9 vanaf, uh, vanaf Zandwoord. Hier al uh, aan de tolweg, Tina, is dit ondergetekende Fred Heij. Tot uh, 7 uur. Some wonders Met Eruption en Go, Johnny, go! En uh, ja, deze man. Deze man is binnenkort hier aanwezig in de studio. Je kent hem vast nog wel, Johan Kettenburg. Je koffer in de gang zegt me dat je weggaat. Ik heb het steeds niet willen weten, maar nu is het dan zover. Hey,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 Ja, lekker hoor. Johan Kettenburg hier aanwezig binnenkort in de studio. Hé, hey, um, ik zou zeggen, ja, als je zit eten, eet smakelijk. En uh, wij gaan naar de zuidenbuur, Lisa Lewis. En deze jonge mooie dame uit België, Vlaanderen. Zij hebben het over een gouden glimlach. grijze hemel, er hangt nevel voor het blauw Ik zoek naar wat hoop, maar loop verloren in de kou Stimmen op de radio, vertellen wat er scheelt Het wordt mij soms allemaal te veel Dan hoor ik het ritme en plots volgt om een keer Ik voel het pompen in mijn hart en denk dit smaakt naar meer van alle donkere gedachten Denk op niemand hoe we lachten Dat gevoel verwaant me telkens weer Elke keer ik je gouden glimlach zie wordt de wereld zonder mooi Dan verdwijnt ieder klein of groot verdriet en valt alles in de plooi Dan wil jij me op je vleugels Niks kan mij nu nog gebeuren Omdat jij in mij gelooft Niks of niemand had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 En dan ga ik ook weer stralen, een is van alle talen. Jij geeft mij maar liefde aan de macht. Beeld je in dat niemand nog zo somber naar je kijkt. Dan wordt plots de wereld minder donker dan hij lijkt. Vrede tussen alle vlaggen, als we al een lachen. Is er misschien vrede voor altijd?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 Ik ben nogal Loemes en dit is uh, Leon Bersley. En ook en nog dat ik eenzaam ben, Welkom bij je uh, entertainer voor jou. 7 nu, mijn naam is Vertrijd hey. Zit je te eten, het eet, eet smakelijk. Het ging Ik kon het niet aan hoe ik speelde met haar liefde voor mij. Ik leek het, het mezelf aan. Dat onze liefde is dood gedaan. Ze verdroeg het niet, deed haar veel verdriet. Ze komt niet meer terug. Ze hield niet meer van mij, het is over en voorbij. Toch blijf ik wachten op haar. Elke nacht dat ik eenzaam ben, hoor ik steeds weer haar warme stem. Maar ik weet, maar ik weet, maar ik weet, zij komt niet meer terug.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 Nu kan ik alleen maar huilen, in een hoekje wegschuilen en denken aan jou. De liefde tussen jou en mij, is het over en echt voorbij. Ik weet het echt niet meer, mijn hart dat doet zo'n zin, was jij hier maar bij mij. Al is het dag of nacht, weet dat ik op jou bad. Jij bent de waarde voor mij. Elke nacht dat ik eenzaam ben, hoor ik steeds weer haar warme stem. Ah, wel rustig dan. Uh, ja, dat sowieso. Uh, Leon, uh, Leon Beasley was dat. En uh, elke nacht dat ik eenzaam ben. Hé, hey, um, we gaan uh, lekker de Gouden Oude draaien. Je kent ze vast nog wel. Kijk, uh, je hoort het strand en het zon. En dan hoor je deze mooie melodie. En dan weet je wat er zo gaat komen. Want die man die kon zulke rare bewegingen maken. Maar het past erbij. Bonnie by the Rivers of Babylon. Lekker hè, uh, deze ook? Je kent hem vast nog wel. Dat is die uh, schone blonde dame. Uit Hoe uh, uh, heet die serie uh, ook alweer? Dallas! Dallas met G.I. Ewing. En uh, Bobby v uh, Bobby. Uh, Bobby, uh, Bobby uh, ja, die Bobby. Bobby en Pamela, dat was het, ja. G.R. Ewing en dan had je Audrey, Audrey Lenders, ja. Ik, ik weet even niet meer hoe ze heeten. En dan had je nog die kleine en... Ja, volgens mij, ja. Of, of was die kleine nou weer van Dynasty? Ik weet het allemaal niet meer. Ik ga dat ook niet meer opzoeken. Hé, hey, um, Ik ga een verzoekplaatje draaien. Die is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en leuk dat je er weer bij bent. En uh, jij wilde graag een, een beetje Hedy horen. Nou, uh, jij wilde de Safri-duel. Ik heb hem! Ah, hier gaat hij had je ook wat hoor. De bongo song. Heerlijk. Ja. De buren zullen eventjes uh, ja, meegenoten hebben. Hey, het volgende plaatje wat ik ga draaien... dat wordt aangevraagd door Willem. Willem, uh, leuk dat je erbij bent. En uh, jij wilde een uh, lekkere gauwoude van Jubi 40 horen. Ik heb er één genomen. Tears from my eyes. The tears from my eyes. Het was een lekkere gauw How uit de jaren tachtig van uh, de album Labour of Love 1. En uh, ja, dit was dan uh, de nummer 2 op uh, de cd Tears from My Eyes. Hey, ja, heerlijk nummer ook. Uh. Dankjewel Willem daarvoor. En uh, we gaan verder met uh, deze hagenijs en Connery Small en Still in mij Ik denk aan jou, maar het is over. Ik droom van jou nog elke nacht. Ik heb je lief met heel mijn leven. Maar ik weet ook wel dat je niet op me wacht Want jij wilde meer dan ik kon geven. Je had gevoelens. Animeer voor mij, nu ben je weg naar die andere, en sta ik alleen in dit gevecht. ZANG Ah, waarom? Waarom? Stil in mij, uh, Connery Small. Deze zanger uit Den Haag. Hé, hey, um, we hebben iemand aan de telefoon. En uh, ja, Giovanno. Goeie, goede. Goede avond. Ja, goede avond. Ja, goede avond. Hé, hey, hoe is het? Ja, gaat goed. Gaat met jou? Ja, ja, lekker. Lekker, lekker. Ja. Ah, top, top, top. Mogen we mogen niet klagen. Ik bedoel, uh, alles draait weer uh, op volle toeren. Dus uh, ja, ik, ik okay. hoop, tenminste, ik hoop bij jou ook. <laughs> Bij, ja, bij mij wordt het ook steeds drukker, gelukkig. Ja, toch? Hey, jouw nieuwe single. Ik kan niet zonder jou. Ja. Vertel daar dat eens is wat een over. Eentje. Ja, dat is er zeker een. Wat, uh, hoe hoe uh, ben je op het idee gekomen? Hoe kom je aan de tekst? En wie heeft het uh, in elkaar gefabriceerd? Want... Nou ja, zou ik het zo zeggen. Uh, mijn vader had een, uh, een berichtje op Facebook geplaatst met de teksten van uh, voor de tekstschrijver, zeg maar. Voor ja. wie of wat. Ja. Iemand een tekst voor mij kon maken, of iemand die het wist die dat kon. Nou, kregen we enkele bezoeken van tekstschrijvers. En uh, ja, dat waren allemaal van die radionummers eigenlijk. Ja. En een radionummer is heel hartstikke leuk en aardig, maar die kan je niet op elk feestje zingen. Nee, klopt. Dus toen kreeg ik een bezoekje van Carlo uh, van Kooijen. En hij zegt: Misschien heb ik wel wat voor je. Nou, ik zeg: stuur maar door dan. Hij zegt: uh, Hier heb je het, luister er even een paar dagen naar en dan hoor ik het zelf wel. Ja. Nou, een paar dagen hoefde hij niet te wachten, want. Hij uh, <laughs> <dezelfde laughs> wachtte wel. Dezelfde avond had hij al een berichtje terug. Ja. Dus een uh, bakje koffie gedaan en besproken: van We willen wel samen gaan werken. En daarna zijn we meteen doorgegaan naar uh, Manfred Jonge Oké. Okay. En, dan, uh, en uh, die heeft het liedje in elkaar geplakt. Alles in elkaar gemixt. Ja, inderdaad. Ja, en uh, tot, uh, daar, uh, daar was het eindresultaat dan. Ja, en ik neem aan dat je daar heel tevreden over bent. Ik ben er hartstikke tevreden over. Ik ben er zelf ook een beetje trots op, zeg maar. Ja, nou, ja dat mag best. Ik bedoel, uh, hey, het is niet niks. Nee, het is eigenlijk best wel al... Het is een moeilijk nummertje. Het is ook een, uh, best wel een volwassen nummer. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik probeer met uh, alle plezier te zingen altijd. Eh? Ja, hey, en uh, ja, ben, ben, je, ben je eigenlijk uh, ondertussen al uh, bezig met, uh, met een ander zingen? Of wacht je en, eerst en deze ik, af? Ik, uh... Ja, zeker, want ik ga, ik ga jullie niet meer laten wachten na vier jaar. Nou ja, ik, ik bedoel... Uh, hey? en, we... ik, ben, ik heb al wel ideeën voor uh, misschien in de zomer, na de zomer... We doen alles even rustig aan. Ik laat het ja. met, uh, ik heel dus, uh, schip staan. Ja, je laat eerst even deze single bezinken... en dan uh, kijk uh, hoe ja. of wat. Ja, precies, ja. En dan, uh, dan is... Uh, ja, je weet het nooit eigenlijk, hè. De, de corona is er nog steeds, uh, heb ik begrepen. Dus, uh, uh, en dat gaat ook niet meer weg. Dus. Maar bij uitzonderingen kunnen ze dus uh, dergelijke dingen weer inzetten. Dat ja, is, uh, dat ja is, uh, je moet wel. alles van de positieve kant bekijken, hè. Ja, nou ja, ik. ik ja. Maar dat maakt het een beetje. Uh, sommige mensen een beetje zenuwachtig, weet je wel. Want. Hé, uh, hey, je, je kan. Uh, je kan eigenlijk dan niet, uh, niet op aan. Ja, ja, ja. Ja, het is. het is rot, maar ja, je moet het accepteren. Ja, ja, ja. Ja, helaas. Maar in ieder, ja, geval, oh, ja. in ieder geval. deze. deze scene, die. Uh, wordt, uh, wordt leuk opgepakt. Dat sowieso gelukkig wel ja anders ja, euh, ja. <laughs> ik heb er niks uit ja hey, wat, uh, sta jij ook nog uh, aankomende zomer of uh, uh, uh, geboekt op een uh, podium uh, van uh, uh, uh, face op het plein of uh, uh... O, uh, dat is een goede uh, nee ik sta tot nu toe nog nergens geboekt maar ja, wie weet in de toekomst uh, dat het nog kan gebeuren, of in uh, deze week, maanden, ik weet het niet. Ja. Ik hoop natuurlijk van wel. Ja, want uh, mensen kunnen jou gewoon uh, volgen ook uh, via social media, uh, Instagram, ja, op, uh, Facebook. Op uh, Instagram en op Facebook ben ik gewoon te volgen. Tik mijn naam in en dan kom je vanzelf bij me. En een site? Zit er nog niet in? Een site? Nee, nog niet. Nee, dat, uh, dat komt later. Oké. Okay. Hey, nou, dan blijven we in ieder geval op Facebook uh, spotten. En Instagram en uh, YouTube. En Spotify natuurlijk. En Spotify natuurlijk, ja. En uh, ja, wat waren nog meer eigenlijk? Sn heb je nee, sna nee, snap is niet nodig? Snapchat heb je dat ook nog? Nee, nee. Uh, TikTok? Nee. Ook niet? Nee, ik heb het wel, <laughs> maar ik heb het niet. Oké, okay. hey, maar uh, ja, ik, ik zou zeggen: kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien, Giovanno. Nou goed, lieve dames en heren, hierbij mijn nieuwe single Ik kan niet zonder jou. Hé, hey, dankjewel en een heel goed weekend. Hé, hey, is goed hè, hoi hoi. Hoi hoi. Jij leerde mij het leven en liefde door te geven. Op elke vraag een antwoord. Mijn steun en toeverlaat Twee zielen, één gedachte Dit kon ik nooit verwachten Blijf nog even bij me nee, ik wil niet dat je gaat Ik kan niet Jou je voor me staan. Ik die op de gedachten dat jij op mij zal wachten. Eens zijn wij weer samen, dan laat ik je nooit meer gaan. Ik Zo, dat was hier dan Giovanno. En ik kan niet zonder jou. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan naar de... De drie op een rij van Fred Heij. Veel plezier ermee. De Mavericks en Dance the Night Away.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 I am I Christ.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 en Dance the Night Away. Als tweede, I am, I said van new Diamond. En dit zijn de Nolans. En I'm in the mood for dancing. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor de verzoekjes, voor het luisteren, voor het kijken. Ik zou zeggen graag tot volgende week. Een goed weekend en geniet van het zonnetje. Bye bye, zwaai, En Tot dan.